Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Spoorbehingen op het spoor terugbrengen door storingen te voorspellen. Van sommige type wissels is met hulp van sensoren te zeggen... waar en wanneer het misgaat, zegt ProRail in De Telegraaf. In zo'n geval stuurt het bedrijf vanaf deze maand preventief monteurs. Rond 11 uur vanochtend wordt bekendgemaakt... of het Duitse muziekfestival Rock am Ring wordt hervat. Gisteren op de openingsavond... werd het grootste rockfestival van Duitsland stilgelegd... vanwege een terreurdreiging. Volgens de Duitse krant Bild zijn twee mannen die voor het festival werken opgepakt. Ze zouden iets op het terrein hebben verstopt. Zorgaanbieders die frauderen met facturen moeten hoge boetes krijgen. Daarvoor pleit Ad van Mierlo van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Trouw. Nu is het nog zo dat foute zorgaanbieders alleen de onterecht ontvangen declaraties moeten terugbetalen aan een gemeente. Popster Ariana Grande heeft een aantal van haar gewonde fans bezocht in het kinderziekenhuis in Manchester. Volgens Britse media waren die jonge slachtoffers en hun familie erg onder indruk van het bezoek. Twee weken geleden vielen er 22 doden en tientallen gewonden bij de aanslag na het concert van Grande in de Manchester Arena. Morgen geeft de Amerikaanse zangeres met andere artiesten een benefietconcert voor de slachtoffers. Acht van de dertien vestigingen van Holland Casino zijn gesloten geweest vanwege stakingen. Werknemers legden gisteravond om een uur of tien het werk neer. Het personeel van Holland Casino voert al langer actie en eist onder meer een loonsverhoging. Dan het weer nog, veel bewolking vandaag. Vooral in het oosten kan er een enkele bui vallen met mogelijk wat onweer. Het wordt 20 tot lokaal 25 graden. Bij de Pinksterdagen mogelijk wat regen, maar ook wat zon. Het wordt dan een graad of twintig.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gehoord op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu, Toebak leeft. We gaan beginnen. verdorie zitten die gasten van <laughs> Toebak leeft en nou alweer. Ik, ik wist zo niks. Je moet er maar zin in hebben. Goedemorgen, zeg. Ja. En lieve mensen, het is een prachtige dag, het is prachtig weer. Ik ga heerlijk genieten van de schepping. Ja, goedemorgen. Toebak leeft op de radio. Het is wat andere muziek hier dan ik gewend bent. Maar uh, ik, heb, ik heb vanochtend nog even in de cd's de peler gepist. op zichzelf. om te kijken of hij echt stuk is. En uh, nu is hij ook echt stuk. Oh. Dus vandaar dat je dan bepaalde gedeelten van je programma gewoon niet kan doen. Maar dat geeft helemaal niet. Dan moet je gewoon uh, creatiever zijn. En dat ben ik. Ik ben ontzettend creatief. Dat heb ik Lekker. van huis uit geleerd. Dus nou, uh, welkom. Het is vijf uh, minuten over acht. Toebak leeft op de radio. Ja, het is vannacht een bijzondere dag. Het is vannacht de 3 juni. Ja, en uh, vanochtend was het. Uh... Pinkster. Ik heb helemaal niks gewerkt. Luilak bedoel je? Luilak. Luilak. Ja. Nou, wat grappig is bij ons in de straat... staat één auto van een man die nogal heel trots is. En volgens mij doet hij ook niet zo veel in zijn leven. Maar vooral een rondjes rijden en zijn kinderen ook naar school brengen met... die hele mooie auto. En ja. die lag onder het zand had de ah, zand erop gegooid. Ah, um, ah, dat vind ik weer een beetje flauw. Uh, noem je dat? wc papier erop gegooid. Nog net geen stront aangesmeerd. Maar uh, ik heb wel zoiets van... Ah, het was zo jammer dat ik deze morgen niet thuis ben als hij de huis uitstapt. Ja. En dat je gaat kijken van... Wat hebben ze me nou geflikt? En dan maar, filmen, hè? Filmen. Ja, filmen. Dat ja. is leuk. Maar ik denk zelf dat het de familie zelf is. Ik bedoel, waarvoor zou je het anders... Net die auto pakken. Zijn meerdere auto. Ofwel, het is wel misschien de mooiste auto in de straat. Dus Dat trekt ook wel weer aan natuurlijk. Maar goed, jij hebt er ook niks van gemerkt van het laalak dus. Helemaal niet. Ik, heb nee. maar, ik had mijn raam bij het open, want het is natuurlijk best een lekker Ja. Yeah. En uh, ik denk van nou ja, ik merk het wel. Maar ja, nee. ik heb helemaal niet gehoord. Ja, die meeuwen natuurlijk weer. En dan die duif, dus die Die vervelende meeuwen. Oh. oh, Je wordt er gek van. Ik heb pas geleden ik nog een vrouw aangesproken. Uh, uh, die stond, uh, stond ergens. te voeren? Die stond te voeren. Heb je dat neergeslagen? Dus, ik, ik heb echt iets. Ik ben erheen gelopen. En ik ben natuurlijk wel de persoon die gewoon in overleg gaat. Hè, dus die doet geen rare dingen. Even een vrouwtje, wat bent u hier aan het doen? Is dus we zijn snel afgelopen? Nee, nee, ik heb met haar gevraagd. Waar, waarom doet u dat? Nou, omdat de meeuwen in het duingebied worden ze weggejaagd door de vossen. Dus ze moeten ergens eten hebben. Zeg, nou, dat hebben ze hier gevonden. Dat is wel duidelijk, zeg ik. Maar u begrijpt wel dat, dat er heel veel overlast is. En dat mensen ook worden aangevallen. We hebben ook terrormeel terror in onze straat, ja. hè? Die ja. hebben wij we gehad. Dus ik bedoel... Oh, nou, misschien moet ik dan stoppen. Ik lijkt me dat een goed idee. Ik wilde ja. net de trouwen. Maar u heeft geluk. Ik ja, ben echt door het oog van de naald gekomen. Ja, echt wel. Ja, goed. Ja. Ja, ja, je kan erom lachen. Maar uh, ik vind het echt een serieuze zaak. Gewoon die ja, meel, man. Ja, is het is Ja, het dus... Uh, nou, een, een hele week vol gedoe over Amerika natuurlijk. Oh. Je hebt Heb met je het filmpje gezien van Trump? Uh, dat, dat hij het aan het vertellen is. En ondertussen zie je dat het hart begint te waaien. Dat er zo'n krek zo voor, uh, voor die katheder yeah? komt. Yeah? En dan zie je op een gegeven moment zie je ook echt zo'n vloedgolf komen <laughs> over hem heen. <laughs> oh, dat hebben ze allemaal even ingehaakt. Ja, een geweldig filmpje. Ik zal kijken of we het vinden zet ik op onze Facebookpagina. Nou ja, dan, hij is te leuk. En dan de reactie. Want hij zegt van... En het is belangrijk dat ik mensen veiligheid bied... en dat we gezond blijven met z'n allen. En dan Arnold Schwarzenegger er gewoon overheen. 200.000 mensen die every year in de U.S. from air pollution. Ja, 200.000. Ja, ja, ja, ja. 200.000 mensen gaan dood aan luchtvervuiling. En jij wil mensen gaan redden... door ze een baan in de, in de kolen te geven of zoiets? Daar zijn maar 70.000 mensen actief hè, in, die, in die branche. Maar ik snap het wel. Dat is wel echt zijn achterban, hè? Ik bedoel, de high society is al heel lang bezig... met de, de wereld te redden. Met hun uh, met groene auto's en zonnepanelen. Dat is allemaal heel leuk. en Die mensen hebben heel veel geld. Maar de, de, de man hè, op de straat... die, die de straat maakt ook. Die wil ik redden, zegt hij. Dus die ja. wil je gewoon nog een baan geven. En die gaat toch eerder dood. Dus die air pollution maakt ook helemaal niet uit. Ik nee, nee. denk dat dat de theorie uh, is. is de ja. Dus dat is misschien de theorie achter die uh, plaat. Of achter die uh, stelling die genomen heeft. Nou goed, uh, tijd voor muziek, dames en heren. Ik kom deze plaat tegen... Dit is Dan Eckerbach. Toen draaide ik hem, dacht ik van. Het klinkt wel bekend. Het lijkt ook wel een beetje op iets wat ik ken uit de jaren 50. Dit. Een klapje erin. Daar heeft het iets weg van, weet je wel? Het is. Uh, baby, maar dat dacht ik mezelf, maakt het ook niet uit. Zeg, als het een beetje op lijkt, is het ook wel weer leuk als er uh, een nieuw soort muziek wordt gemaakt. wat geïnspireerd is op oud. Goed, Dan Ekbar. En sun on me. Shine on me. Gegeven, hè? Zeer uitgegeven, maar toch leuk. Shine on me. Heel ja, mij, als je dat gaat googelen, dan krijg je wel bij een duizenden platen gewoon. Ja, het is altijd leuk als de zon weer op je lichaam schijnt. Ik dacht dat er vandaag een beetje tegen ging vallen. Maar ja, goed, we hebben de laatste dagen zo lekker weer gehad. Dus we moeten ook weer niet heel erg zeuren, vind ik hem zelf. Hoor. Nou, je moet ook een beetje, op een gegeven moment denken we zelf... Oké, okay, nu weer even terug naar nul. Even ja, de plantjes een nul even water hebben. En ja. uh, ik moet ook zeggen, ik heb uh, gisteravond zelf nog uh, laat pandjes in de tuin gezet. En ergens denk ik van, nou ja, prima. Laat ja. die tuin maar even lekker, uh, lekker uh, water krijgen. Ja, daar nee, ben ik een beetje eens. Ik voelde net wel een paar uh, druppeltjes, een paar ja. verdwaalde druppeltjes. Ik, weet niet, ik ben echt van de auto hier naartoe gerend. Dus ik heb echt. Uh, ja, had je zo regen? Ja, je weet, het klimaat is zelfs allemaal heel slecht. Oh, je zo nou gauw ja. mogelijk kunnen binnen. Je weet nooit wat, uh, wat je allemaal oplopen. You never know. You never nou. Dus, uh, goed, je hebt alweer een, een uh, a 4 met deur. Alle rarigheid. Ja, ja, ja, ja. ja. En je had het net over die Franse meneer Macron. Maar ja. blijkbaar hebben ze het wel slecht in uh, Frankrijk. Want er is een 55-jarige Franse vrouw. die heeft het overlijden van haar moeder jarenlang geheim gehouden. Ze heeft het lijk bewaard in de vriezer en die is oeh. een paar keer mee verhuisd. Ja? En al die tijd maakt het pensioenfonds elke maand keurig... 1982 euro over. Ja, dit is de scène uit die film, dat klopt. Ja, ja. De vrieskist was overigens niet aangesloten op het elektriciteitsnet... maar lag verzegeld en afgedekt achter in de tuin... van het huis waar de verdachten sinds een jaar woonde. Yes. En het opgevouwen lichaam van de bejaarde was gemummificeerd. Ik vind het ja. wel heel bijzonder. Ja, dit is echt, dit is echt, dit is die scène gewoon. Kriep, hè? Ze zat niet in een stoel, daarheen in de witte ja. zo, dat nog ja. niet zo? Maar volgens de krant Sudquest... Of nee, Zuid-West. Ja? Zuid-West heeft de aangehouden van zijn politie gezegd. dat haar moeder ongeveer zeven jaar geleden een natuurlijke dood is gestorven. Ja? En de officier van justitie in monde die twijfelt aan het verhaal... omdat de ziektekostenverzekering van de oude dame... voor het laatst in 2007 een medische behandeling heeft vergoed. Nou ja, donderdag is een autopsie op een mummie. Oeh. Oeh. Maar er is verricht om de doodsoorzaak vast te stellen... in die mogelijke datum van overlijden. Oh. oh, dit is wel een wel interessante bijzonder materie. hè? Dit vind het wel aparte aparte berichtjes. Vind ik dit is uh, echt aparte berichtjes en dat doet me denken aan een verhaal van ooit van ons die kwam mijn glazen zetten, die kwam glas zetten en die nou wel een aparte vent die begon gewoon met je babbelt die zegt van maar, nou, wat ik laatste hoorde is gewoon dat iemand die vertelde dat hij een vriend had en die woonde nog bij zijn moeder thuis. En zijn moeder had een uitkering en hij deed niks. En het beviel hem eigenlijk wel. Het was de jaren zeventig. Ik ken er nu ook een hoor. Met zijn broer zelfs. En die moeder doet alles voor hun. Ja, precies. En die jongen zat gewoon thuis met zijn moeder en had het prima. Jaren zeventig. waarvoor zou je een baan nemen als je gewoon niks kan doen met een uitkering? Weet je wel, jullie lieten destijds ook gewoon afkeuren voor de Habakrat. Dat is allemaal geen probleem. Maar goed, die vrouw, die moeder ging wat slechter. Op een gegeven moment ze dood. Ja, had ze niet vermoord, zo erg nog Wie niet. Maar het was zoiets van toen toen. Ik krijg angst, weet je, Fuck, straks moet ik aan het werk. Want ik krijg natuurlijk geen uitkering. Zij had een uitkering. Ik leefde van haar uitkering. Dus toen had hij met die vriend, die toch later uit de school klopt... had hij bedacht van, dan ga ik hem maar stiekem begraven. En dan doe ik net alsof of ze levend is. Toen hebben ze haar in de berm, in Alkmaar... een tussenberm tussen twee snelwegen... hebben ze haar s'nachts begraven. Het idee dat je daar s'nachts denkt... hè, zie ik daar nou een graf? Zie ik de twee jongens met de schep bezig. Ja. Ja, dat, dat zijn fanatiekelingen, zeg. Man. Ja, dat en zijn dat, de echte. En dat in de jaren zeventig. Nou, nou, nou, zeg. Nou goed uiteindelijk die man die meehielp dus met die zoon. Die uh, had geen dus Een beetje een vroeking. Want dit, dit kan zo niet natuurlijk. Ik moet, ik moet dit. Ik moet dit melden. Dus uiteindelijk heeft hij gemeld. Toen is die vrouw weer uh, opgeduikeld. In een gewoon graf. Toen ah. heeft het nog ontzettend nog geld gekost. Denk ik dan. Want er was ja. vast geen, uh, geen uh, noem je dat, uh, uh, uitvaartverzekering. Was er vast niet. Dat had hij allemaal opgemaakt. Dus. Ja, ja. Hij betaalt nu nog, denk ik. Zoiets. Gewoon uh, zo theorie uh, heb ik erover natuurlijk. Billig, Goed, straks onder andere op de Zandvoortsberichten. berichten. En ik heb hier inderdaad wat nieuwe muziek opgeduikeld: All-Time High is een punk-rock beentje. En ze hebben een nieuwe CD uit. Nice to know you. En dat hebben ze weer op zo'n grappige manier geschreven: met een 2 daarin natuurlijk. Oh, wacht. krijg even een belletje. Ik neem hem even. Momentje. De leuke plaats All Time High is een uh, punk-rock-beentje uit Baltimore, Maryland. En uh, daar hoor je meer van natuurlijk. Ze hebben een nieuw CD uit en uh, dat kan je dan verwachten in de zaterdagmorgen. Ik zie nog even kijken of ze binnenkort even in Nederland aandoen. Jawel, AFA-stadion live in Amsterdam-Zuidoost, 13 oktober. Wat the fuck, man, dat doen we even. Nou ja, goed... Er zijn momenteel genoeg andere festivals waar je naartoe kan gaan. Ik zie onder andere Pinkpop natuurlijk. En uh, Rak Amriem was gisteravond best wel een beetje uh, ja, heftig. Er was, uh, een, was iets ingepakt dat zou een bom kunnen zijn of zo. Dus iets van 10.000 mensen moesten van het terrein af. Dat is allemaal vrij rustig gegaan. Mensen schreuden wel allemaal fuck de terrorist of zoiets. Dus ze maakten er wel een beetje een lolletje over. Maar het schijnt dat het weer gaat beginnen. Dus dat is goed nieuws. Ja, we hadden een hele avond gekloot ook gewoon. Hè? Ik bedoel, welke bandje speelde er gisteravond? Dat heb je allemaal gemist. En verder vandaag een groot stuk in de, de Telegraaf. Pinkpop. Uh, natuurlijk, uh, Mark Smeets wilde ik zeggen, maar het is geen Mark, Mark Smeet? Nee, niet Mark gaat Mark Smeets? Gaat hij daarheen? Nee. Ik heb Jans, niks voor hem. Jan <laughs> Nou, wel. Was, ja, wel. Mark is wel eens geweest. Ah. Misschien vond hij niks. Maar voor mij is hij toch wel eens geweest. Maar uh, uh, Jan Smeet uh, doet natuurlijk al 48 jaar, organiseert die Pinkpop. En uh, heel groot stuk in de krant leest onder andere... dat er bijna geen doen was met Paul McCartney, dat overleg. En uh, uh, Amy Winehouse was te dronken om te vliegen, werd ook niks. Maar bijvoorbeeld U2 heeft er ook gespeeld in 1981. En een vriend mij is er ooit geweest. U2 was nog echt helemaal in de kinderschoenen, stond er toch? Was echt helemaal nog aan het beginnen. En verder stond er nog in Justin Bieber. Hij heeft er lang over nagedacht, maar hij komt toch... En hij zegt... Ja, ik heb het een goede beslissing genomen. Want binnen op een zaterdag had ik meteen duizenden kaarten extra verkocht. Ja, wil wel dat wilde dan zeggen dat het goed is? Of krijg je nu gewoon mensen die normaal nooit komen... en die gaan in een pinkpop om een bieper te zien? Justin nou, Bieber. misschien wel. Ja. Nee, goed. Hij wordt ook wat ouder. Hij wil ook wat uitproberen. Een andere, Rianne. Uh, Rianne, ja, die wilde niet Rihanna. eigenlijk... Rianne. Ah, die wilde je gaan doen, maar uiteindelijk ging hij haar bezoeken. Toen liet hij uh, liet ze... Het publiek eerst drie uur op, op haar wachtte. Toen de, gaf ze een kutshow. En uiteindelijk wilde, die, wilde ze moeilijk met hem praten. Toen had hij zoiets van... Klaar, ik hoef helemaal niet meer met Dus, uh, nou goed, uh, als je interesse hebt... moet je het even lezen kletskant van Nederland. De zaterdagmorgen. Goed, uh, wat hebben we nog meer voor aparte bericht? Die uh, jij, ja, van de, ik zie, de hele, ik zie nu wel een hele grappige. Ja? En die lees ik gewoon vanuit de krant. Het schijnt dat er een man... Uh, die, uh, zijn ex-vrouw stuurde hem zeker 100 naaktfoto's via oh, ja. e-mail. Dat heb je gelezen, ja. ja en en, en via vaar. een kort geding wilde man er het vol over dat het sturen stopt, want hij wordt er helemaal gek van. En in 2015 stuurde de man een van die naaktfoto's door naar familieleden... met de vraag of zij haar wilde vragen om te stoppen. Ja, je en de ex-vrouw deed prompt aangifte... en de man werd keer dat de politierechter in de Zwolle veroordeeld voor smaad. En dinsdag diende het doge beroep in Leeuwarden. Nou, de man is toch vrijgesproken. En de raadsman vermoedt dat de nieuwe naaktfoto's mede bedoeld zijn om de man uit de tent te lokken. En de vrouw staat soms alleen na, of soms vergezeld van haar blote vriend op de foto. Nou, ja, ik vind het wel vaag hoor. En mogelijk hoopt ze dat de man opnieuw een van die afbeeldingen doorstuurt, zodat ze opnieuw aangifte kan doen. En naast de vele seksueel getinte foto's ontving de man ook vele discrimineerde opmerkingen over zijn nieuwe vrouw. Paar acht dit hoor. Ja. Ooit ja. begonnen, maar is het nou begonnen omdat hij die foto's doorgestuurd heeft? en toen dacht ze van, hé, hey, hier kan ik de rechtszaak door beginnen? Ja. Of wilde uh, uh, wilde zij toch hem weer terug en dacht ze van nou, ik ga hem weer triggeren. Ja, maar ik vind het zo ernstig want zij heeft een nieuwe vriend, hij heeft een nieuwe vriendin ga door met je leven. Het is wel zonde van je tijd dit, uh, ja. dit uh, iemand het, het leven alweer... zuur maken. Hè? Ze vinden het misschien wel weer een grappig spelletje om te spelen. Kijken wat er uit vandaan komt. Ja. Nou nee, ja, goed. Texas. Schijnt goed bezig te wezen trouwens hè? met het milieu en zo. Er is een band ook trouwens. You En we zitten nog steeds een beetje na te discussiëren over uh, het klimaatverdrag... Weet je, waar uh, Trump natuurlijk uh, uitstapt. En uh, dat we denken van, ja, wat is het dan voor een stom iets, weet je wel? Maar ja, we, je, vooral, vooral Texas trouwens. De, de, de staat Texas. Daar schijnen heel veel bedrijven ook op Trump te hebben gestemd. Maar uiteindelijk wel heel erg met het milieu bezig dat zijn. Zijn zonnepanelen, windenergie, uh, op andere manieren gewoon aan stroom te komen... in plaats van gewoon maar weer die kolen op te stoken. Dus uh, ja, ik, ja, hij denkt bij zichzelf... Bedrijven nemen het over. Ik hoef daar geen geld, dingen, geen afspraken voor te maken. Dat loopt allemaal wel. Dan kan ik de lagere groepen gewoon even nog met je helpen. Ik denk dat dat de theorie is. Of hij is gewoon even verkeerd ingelicht. Want het is toch ook niet de meest snuggere man... om deze aankloten en Donald Trump te drukken. Het is allemaal begonnen als grap. Zou ik president van Amerika kunnen worden? Nee joh, echt? Nou, weet je wat? Ik, ik ga gewoon meedoen. Gaan jullie me helpen dan? Ja, en nu zit hij er. Ja. Dit is echt een bizarre woorden. Ik vond trouwens uh, Macron van Frankrijk echt geniaal ook al. In het Engels sprak hij even tot de bevolking van Amerika. Dat, hij, uh, ja, dat, het, ja, dat het toch niet helemaal een goede beslissing is. En dat hij ook de wetenschappers uitnodigde. Als ze nog een tweede huis zoeken. Kom dan naar Frankrijk. Kom hier wonen. Ja. Wij zijn wel bevlogen met het milieu. Dus hier kan je je werk voorzetten. Oh, dat zou wel mooi zijn. Dan ja. krijgen wij hier ook wel hele goede gasten. Ja, in Europa. En ik vind eigenlijk dat die... Uh, die leuke professor. Ja, de, die, Dijksma, Dijkstra. Dij, ja, ja die moet terugkomen. Ja, precies. Hè? Ik vind, ja. Ik vind, nee, dat vind het niet meer kunnen. Hij moet gewoon in Engeland van zitten. Of ja, zo. zit daar een beetje bij, in de dus uh, universiteit. Europa, ja, dus in Frankrijk dan maar. ja zit hij in, uh, in Amerika zit hij op ja. de universiteit waar uh, Albert Einstein nou, ook staat. Dat snap ik allemaal wel. Maar ik bedoel je weet het, Amerika is gewoon zo geweest. Ja, precies. Ja, is, ge is, niet meer. is niet meer. Wegwezen. Goed, straks onder andere nog de Zandvoort. Ze berichten natuurlijk allemaal hier. Uh, en, uh, ja, ik zit even te denken, op, uh, zijn er nog allerlei activiteiten dit weekend in Zandvoort? dacht het niet, hè? Uh, dit weekend de Pinkster Races. Pinkster Races? Ja, wel, oh, man, ja, dan kun je het ja. bijna vergeten gewoon. Ja, maar ik weet ook niet of er vanavond nog wat gezelligs is. Maar uh, ik denk het haast wel. Ja, ik ben er niet. Ik heb, niet, ik heb de zijn Courant nog niet goed gelezen. Oh, nou, dan moet je dat even Laat doen. Ga ondertussen even doen. Dan gaan we dat even tot ons nemen. En dan heb je straks wat berichten over Zandvoort en omgeving. Eerst even scheurend naar gitaren. Nee, het valt wel me mee, hoor. De nieuwe zing van de koks. Ze hebben een best of cd uitgebracht... En er staan twee of drie nieuwe rukjes op, en die kan je hier terug verwachten. be who you are. Gewoon jezelf zijn, hè? De A sentimental heart Afraid of what'll happen Before you will start And you don't need The baggage And you don't need The stuff And you don't need No Bye. 9 in Toebak leeft en be who you are. De koeks hebben er een nieuwe CD uit en dat is er op dat te vinden. Het is een best-of-CD met een paar nieuwe rukjes. Het is de zaterdagmorgen, het is uh, alweer tijd voor de Zandvoortse berichten. En, uh, ja, het was een mooi gezicht. en Mocht je het nou gemist hebben, dan moet je even kijken op uh, Zeefonk Alert Zandvoort. Daar staan vast nog wel wat foto's op. Want het is namelijk een soort: uh, het schijnt een plantje te zijn, maar hij heeft geen groen. Maar het plantje, uh, dat geeft een soort vonk af. En op zichzelf uh, moet dat dan roofvijanden afschrikken. En als het dan uh, het, het, het gunstig klimaat is, niet te veel wild water... en het is ondiep, dan kan je uiteindelijk uh, uh, deze zeefonk zien glimmen onder water. Moeilijk verhaal, dit. Ik probeer het nog een beetje te begrijpen hoe het nou werkt. Maar ja, de, de, de weersomstandigheden moeten echt gunstig zijn... En dan kan je het zien. Dan kan je ze zien flitsen. En dat is uh, ja, om de vijand af te schrikken. Maar je zou je dat denken, denk wordt gewoon nieuwsgierig. Nou, we het nog meer over natuur, uh, natuurlijke verschijnselen. En toen ja. was de zee wat minder rustig, zie ik. Ja, ja. ja, de camera was ook vrij onrustig. Ja, er was natuurlijk een tsunami van de week. Ja. En uh, het was wel heel bijzonder. Want uh, er was dus een meneer die stond dus op een flat en die heeft het uh, gefilmd. En al die bedjes werden weer teruggetrokken. Uh, maar er was ook uh, in eerste instantie was er een enorme zwarte lucht. En dan schijnt daar dan op dat moment even een windstilte te zijn, waardoor het water even teruggaat. En toen, bam, toen kwam er een golf in Zandvoort. Nou, dat zijn we helemaal niet gewend natuurlijk. Nee. En uh, dat zijn de gevaren inderdaad als strandtent, dat je op een gegeven moment uh, je, je bedjes kwijtraakt. Ze dus dat... hebben ze uiteindelijk toch wel allemaal weer verzameld? Nou ja, of ze, of ze spoelden op een gegeven moment aan. Het lijkt maar... wel plaatselijk ook. Het lijkt niet over de hele linie. Een grote ja, nee, golf. Ja, nee, dat wel. Hoor. Wellen, okay. want, uh, want het is ook... Uh, in uh, Rokanje daar was het helemaal heftig. Oké. Okay. Dus uh, ja, nee, het was wel uh, bijzonder. Het is en ik denk uh, wel weer zo van: nou ja, weet je, uh, de bedjes die uh, spoelen op een gegeven moment wel weer aan. Want er was, maar het kan een tijdje duren dus soms. je ja, had toen zo'n hele grote stoel die altijd op het strand stond. Ja. Die uh, echt 10 uh, meter oh, hoog ja, was als het ja, niet uh, ja, hoger ja. was. Ja. En die, uh, en die is er gewoon op een gegeven moment uh, heeft het heel lang geduurd. En die kwam na anderhalf jaar weer uit de golven. <lacht> maar dus, het is wel, uh, wel bijzonder. Het is toch een mooi teken. ook gewoon? Ja. Deze week hebben alle groepen van de Harni Schafschoot kunnen genieten... van een supergezond lunch binnen iets wat... Uh, ja, bij uh, het filiaal van Albert Heijn. En uh, uh, de grootste heeft dat bijna allemaal bekostigd. Wat onkosten hebben ze wel uh, aan de school doorberekend, verder niet. Uh, uh, dat hebben ze gedaan om... Ja, het te stimuleren dat ze gezond eten, natuurlijk. En er waren onder andere rauwkorst, er waren smoothies. En allemaal voor de jeugd om het voorbeeld te stellen dat ze. Ja, weet je s'ochtends even een goed bedje moet hebben in je buik. Dan pas koeien goed functioneren, natuurlijk. Ik vind het een mooi gebaar. En ik zag gisteren nog een documentaire over te veel suiker, nuttige. Er was eens een man die dan film erover heeft gemaakt. en die dan zoveel dagen ongezond ging eten. En zelfs allerlei plekken bezocht, zoals in Australië, waar heel ongezond werd gegeten. En daar waren ook heel veel mensen dood gegaan aan uh, niervalen en obesitas en dat soort dingen. Dat ik denk: van, is dat echt zo? Gaan er gaan echt meer mensen dood aan, aan verkeerd eten, aan nou, obesitas, dan, dan aan een honger. Dat is een beetje de Heb de, jij van de week niet de, de documentaire gezien over die suiker? Ja, nou, dat was die documentaire volgens mij, die was gisteren. En eergisteren? En eergisteren. Ja, op dezelfde tijd, dat vond ik zo vreemd. Oké, okay. er nee, is die weer. Okay. Dat die man dan uh, in. in uh, was het was dat 60 dagen... Het kwam je gewoon 8 kilo aan... En maar je ja. had niet meer calorieën. Nee, Dat vond ik heel opmerkelijk. Ja, uh, het was de... Uh, de uh, this Sugar Film heet het geloof ik. Ja, op, zoiets, ja. That sugar Film. Ja. En op zelf heb ik daar eens op gegoogeld... en toen kreeg ik toch heel wat kanttekeningen bij dat heel veel mensen dachten van... ja, het is leuk die film hoor. Lekker, lekker goedkoop scoren met dat suiker. En suiker, ja, dat is hartstikke slecht. Het is vergif en zo. En als het nu al uh, gevonden was geworden... dan was het gewoon uh, uh, bij het vergif gestald geweest... En dat niemand het gebruikt. Maar eh... Uh, uh, alles, de materie in die film is geschoeid op een paar aannames. En dat heeft een wetenschapper gezegd. En die wetenschapper schijnt niet echt een wetenschapper te zijn, maar een hobbyist van wetenschappen. Dus heel veel uh, dingen in de film schijnen een beetje half waar te zijn. Dus oh. hij heeft er gewoon een beetje een sensatiefilm gemaakt over suiker. Dus dan dacht ik af. Klopt het dan ook niet dat er zoveel sterfte daar is in bij die Aboriginals? Was het in uh, Australië? Weet ik niet meer. Dat weet ik niet, maar. Ik vond, ik vond het bijna een soort. Uh, zeemerminnenfilm. film Heb je die ooit gezien? gezien? Was dat dat film... is echt bestaan? Ja, dat is echt bestaan. een ja. film, of vond ik het een beetje? Denk ik, echt waar? Ja. Nou, ik kan me niks meer voorstellen. Ik eet al jaren gezond. Eigenlijk. Ja. Nou, ja jij eet hadden... ook, ook geen suiker, toch? Nou, minimaal. Natuurlijk ja. eet ik wel suiker. Natuurlijk krijg je dat binnen op een of andere manier. Je kan het nooit helemaal uh, uit je leven bannen. Goed, nou, we zaten meer in de berichten. Hoe we komen we dan hier, tegen nou? Oh dat ja, via, weet ik helemaal niet. Uh, via die lunchjes nou ja, die ze ik, op school hadden. Uh, wil de, jij of zal ik wat doen? Nou, ja, doe jij dan maar even. Doe maar een uh, de, de inschrijving van Timmerdorp Zandvoort oh, ja. 2017... gaat uh, volgende week zaterdag plaatsvinden. Vanaf 10 uur kan er dan bij Ten 106... aan de boulevard Paulus Lood ingeschreven worden. Het is door de zesde keer dat, dat het georganiseerd wordt. En het thema van dit jaar is circus. Dus ja, zorg dat je er op tijd bij bent. Het kost 35 euro per kind. En het leuke is gewoon... Na afloop van de week kan je lekker Fikkie stoken. Dan komt er komt echt een groot vreugdevuur, maar dan wordt al het hout in de Fikkie gestoken. Oh, oh, oh, Mag dat wel oh, voor het klimaat? Oh, oh, oh. Is dit, uh, dit is wel neutraal, want zeg maar, die pellets zijn natuurlijk. Oh ja, de pellets zijn natuurlijk bio. Dat is biogas, zit een beetje bio-energie is dat, hè? Ja, want ergens anders in de wereld zijn voor die pellets en bomen geplant. En die absorberen dan de CO2-uitstoot van het fikje wat hier gemaakt wordt op Zandvoort. Zo is het. Dan kan je het elkaar we wegstrepen. Dat is nooit oh, zo. Ik denk dat je dat al even allemaal oplepelt uit je hoofd. Ja, dat zit te lezen, ik heb ooit zitten lezen. Ik denk van, oh, dat oh. biogas en dat bio energie Ja, dat is met die boomtop en zo. Ze was allemaal weggesnoeien en die boomstronken. En uh, misschien doen we die boomstam ook maar. Dat kan ook nog wel. Die ook. Ja. Ja, anders komen we kort natuurlijk. Hè. Je bent ook allemaal wel op het milieu, denk oh nee, niet. Nee, goed, dat is een hele moeilijke discussie... die afgelopen week hebben we hier gevoerd met een vriend van mij. Dus vandaag daar nog midden in zit, dames en heren. Precies. Dat crest volgens mij ook, dat bio-gedoe allemaal. Goed, nou, dat is over de stand de berichten, dames en heren. En volgende uur hebben we nog veel meer berichten. Maar eerst hebben wij hier muziek. Een beetje apart beentje. Bad sounds. En heet niet on Mijn Bones. Dat krijg je van te veel zuur. Ik zit even de Google op Bad Sounds Band. En deze band heet uh, Meat on My Bones. En de discussie was natuurlijk dat net van... Ja, door te veel suiker krijg je uiteindelijk wel een beetje meat on your bones. En ik kijk op internet en ik krijg daar een plaatje van iets... dat ik denk van... hé, hey, dat oh. krijg je ook als je te veel suiker nuttig. Dan krijg je ook hele slechte tanden. Ja. <laughs> En gisteren zaten we te kijken. Alle twee hebben toevallig zitten kijken naar een documentaire over Dead Sugar film. En ja. uh, dat is een acteur. Uh, en die heet trouwens Huipstam. Nee, die, die acteur heet niet zo. Nee. Ook nee, dat het, het was. Uh, uh... Oh, die heeft erover geschreven. Huipstam ja, heeft die, die geschreven. die had commentaar. Die heeft het commentaar oh, okay. geleverd dat het niet, uh, dat het niet uh, juist is. Nee, dat het een beetje. En ik dacht juist, van, als... nou nou heb ik het gevonden. Ik ga gewoon geen suiker eten. En dan val ik uh, in zes weken val ik gewoon acht kilo af. Ja. Ja, hij maar ja... hij had uh, hij altijd low carb, hè? Hij, uh... Ik zou wel willen weten wat hij dan normaal eet. Ze, ja, om te vergelijken. Ja, een beetje te kijken van wat is nou slim. Ja, hij, had, hij maakte er echt een hele sensatie van. En uiteindelijk was er ook een jongen in die film. Die had zijn leven lang zoveel blikjes gedronken. En, zijn, uh, en een, een jongen die ik kende, die was vier, die dronk ook zoveel blikjes per dag en zo. Het weet ik veel. Allemaal ongezondheid. En zijn tanden moesten allemaal getrokken worden. Er waren 23 tanden. En die werden dan in een busje. Zijn tand had tandarts op wielen. Die kwam langs. En die zou zijn tanden even trekken. Wat? Het was echt... Ja, dit was do echt zo'n rare zo televisie. tanden, hè? Ja, en halverwege moest hij stoppen. Dat verdoof ik niet. Nee, dus uiteindelijk zoveel adrenaline ja. dat het niet werkte, en dan moest je later terugkomen. Nou, dit was echt zo'n bakkelijke televisie dit. Ja. Dat ik denk, wat voor, waar, waar heeft hij die, die rand allemaal gevonden gewoon? Ja, ja, ja. Daar heeft hij echt jarenlang voor moeten zoeken, volgens mij, om die bij elkaar te krijgen. Al die, al die commentatoren. Die ja, Al, al die rare mensen in die film. Dat ja. moet toch niet? Dat kan toch niet anders? Dat was hij zelf nog steeds. Ja, nee, maar ook die mensen die je interviewde ook. Oh, okay. Die waren soms ook een beetje, een beetje raar, of vond ik zelf. Ja, nou goed, ja, ja. het is de zaterdagmorgen. Toebok leeft op de radio tot met tien uur slap geouwe hoor. -ge Hier en daar wat interessante berichten. En uh, uh, ja, stap even uit de film. dat Sugar film. Oh, ja, en, maar ik uh, wil eigenlijk graag weten wat voor dieet hij die dan volgde. Waardoor hij in ieder geval weer... Oké, okay, nou dat is huiswerk. Dan ja, kunnen huiswerk. Laten, kunnen we het later naast elkaar leggen. Ja. En uh, wat nog meer speelde afgelopen week. Ik zat even te kijken naar mijn uh, lijstje... Wat, oh ja, de Sarts and Pepper's Lonely Hard Club Band. Ik heb gisteren gekeken, gekeken naar de an Anthology. Uh, de Anthologies? Analogs. de, de Analog. Ik kan dus het wel analog uitspreken. Aan de muziek die ze echt maakten in hun ja. studio. En uh, ja, dat was, het, dat was het wel. Ik heb uh, de documentaire gezien dat ze uh, lieten zien hoe ze elk geluidje in de, in de, van de LP konden namaken. En uiteindelijk zouden ze dan live gaan optreden. En dat zag je gisteren dan. Zeg echt dodelijk saai. De plaat Sarts Peppers Lonely Hard Club. Ik heb hem vroeger ook veel gedraaid. En er zaten een goede stukken in. Maar oude man op het toneel. Die Sarts Peppers Lonely Hard ben gaan spelen. Ik had het even niet gedaan. Het is voor mij moet je tussen zitten in de zaal. Dan is het een beleving. Maar op de televisie vind ik echt verhaal. Ik had mijn belastinggeld beter besteed kunnen zien worden hoor. Ja, maar, ja nee, maar ik vind het wel geweld. Maar die man die dat doet, dat is toch zo'n... Uh... Autist. Die, die, muziek, uh... die al die geluidjes achterhaalt? Die urenlang zit te luisteren. Ja, nee, hier uh... gaat de stem buigendje naar beneden. En hier zit dat geluidje. En dat komt van dat apparaat. En dat apparaat dat heb ik ergens op earbuds staan. Dat gaan kopen. Ja. Ja, nou ja ik verwonder het ja, hoor. Die weer gemaakt worden en zo. Ja, ja, nee, maar weinig. degene die, uh, die achter de drum zit. Dat is toch die hele bekende man die uh, ook in de mode heel veel geld had verdiend. En die is daarmee gestopt en heeft zich uit laten kopen. En daarom is hij voor de lol dit begonnen. Okay, en dat... het is onvoorstelbaar wat een, wat een succes dat heeft. Ja, dat geloof ik ook wel. Het zal een hele groep uh, wel aanspreken. Alleen, ja. ik vond het op de televisie een beetje saai. Dat is echt... Ja, uh, ik vond het ja. document echt heel leuk. Maar die muziek was erg mooi. Die, uh... Hij speelde het perfect na. Ja. Het was zo perfect nagespeeld dat het... Uh, maar op de televisie zit er geen diepte in. En als jij zeg maar, zo fanatiek bezig bent met het, het produceren van het geluid... Want dat tingeltje en dat vriemeltje... Dat, als je daarbij zit, komt het veel meer tot je dan op de televisie. Dus ik had eigenlijk zelf gezegd, ik werk je niet aan mee. Ze dus het... moeten rondleidingen geven tijdens ja, het, het oefenen. Daar ja, komt ja, ja. de televisie helemaal niet over. Ja, ze waren toen volgens mij in Ziggo Dome. En ik had wel gekeken, maar die kaarten waren echt pittig duur. Ja. Dat ik zo voor je... Ja, vind je het gek. Weet je wat voor de apparaten ze hebben aangeschaft ja. door de jaren heen? Mag wel een beetje bekostig worden, weer, natuurlijk. Nou, nou, mijn vriend die heeft gezien in Haarlem. Daar okay. in de, niet in de film, maar, niet, maar in die andere... Uh, Daar ja. oh, okay. nou. als je net bezig, maar toen hadden ze waarschijnlijk ook niet al die spullen bij zeg. Geen idee. En een een gedeelte. Nou, dat is ook bijna niet te doen voor even optreden van een uurtje, weet je wel. Al. Kijk, als je dan nou ergens vier dagen staat. Al die, al die verschillende piano's en ja, die orgeltjes en weet ik veel wat allemaal. Maar dat was toch hun streven, dat ze altijd live uh, alles konden laten horen... van de Sarts Peppers Lonely Hard Club Band. Ja, wel leuk. Ik vind het dat wel is, heel leuk. Ik ben ook een tijdje helemaal fan geweest van de Beatles. En uiteindelijk laat je, kom je toch weer van los. Ja, want onze eigen Ruud, Ruud Jansen, die zit steeds te, te, te tweeten en te doen... dat hij dan de nieuwe LP heeft nu en die is nog beter... en uh, dat hij ergens geweest is en hij speelt waarschijnlijk ook veel uit van die muziek. Uh, lunch. Ons, uh, Ons okay. Van Lunch, onze Jansen. En zal Paul McCartney nou denken van... Jezus jongens, hou eens op. Ja, het lijkt me wel weet raar. Hoe, weet je hoeveel muziek ik in mijn leven heb gemaakt? En jullie blijven hangen in die plaat. Ja, Daar ik heb door. een nieuwe. Wil je die niet horen? Ja, maar ja. je ik op wel energie en gestopt. In mijn nieuwe plaat. Dan oh, zitten okay. jullie met die zwartje, pep, de Lonely Heart Club Band. Nou. Oh. Oh, ik zat het lijkt me echt Nou, ik vind dat je vermoeid. nu even moet draaien. Ja, ik ga hem nu Al even draaien. Voor de gezelligheid. Lijkt, lijkt me een goed idee. Want, okay. want wat, wat vond jij het mooiste nummer van die CD? Ik heb geen idee. Nee. Het was een uh, conceptalbum. Alles moest bij elkaar... Nieuwe album heet Fun en dat is erop te vinden. Long time no see. Nee, nee, ze blijft muziek maken. Blondie echt al een tijdje in de muziekwereld actief nog worden. Af en toe presenteert ze ook nog wel eens televisieprogramma's met uitleg hoe het vroeger toeging in de popmuziek. Dat kan ik me nog herinneren dat ze dat deed. Dat was volgens mij op National Geographic Channel. Ja, dat is dan ook een beetje zakelijk, hè? Want dan uh, wordt er heel anders over muziek gepraat. Uh, af en toe, uh, afgelopen week, uh, was het toerstukje stukje televisie natuurlijk dat Macron... Uh, van uh, Macron. Uh, Macron. Sorry, ja, ik kan ja, het niet. Een beetje neus van oh. Macron. Oké, okay, Macron. Macron. Het is sowieso een heel aparte persoonlijkheid. Hij heeft in de bankenwezen gewerkt. Hij heeft ook linkse ideeën. Hij heeft zo beetje heen en weer gezwakt. En nu is hij daar de leider in Frankrijk natuurlijk. Ja. En dat doet hij niet slecht. Hij drukte de hand van uh, Donald Trump. Zes seconden lang. Kijk hem aan. En uiteindelijk uh, deed de Donald Trump zijn hand wegtrekken. Zo, nou, nou vind ik het wel lang genoeg. Ben je... Are you gay? Zoiets zou je gedacht hebben, denk ik. Ja. En het is door soort haantjes bij elkaar... die dan aan elkaars handdrukken. van uh, Ik heb hier de macht. hè? Uh, ik heb hier de macht. Africa gaat de power. Ja, dat is het een beetje. Dat <laughs> nee. is zo grappig. Hè? Het zo... is, als je daar op Google weet je, op handdruk is het eigenlijk... Dus, het moet een soort ontwapening zijn. hè? Ik geef jou een hand. Ik ben helemaal open. Ik zie mijn hand. Ik doe niks met die hand. Maar uiteindelijk wordt het toch een soort machtsstrijd met die hand om zo hard mogelijk te knijpen in die hand. En elkaar aan te kijken. zo. Ja. Ik geef me je hand wel. Net als armpje ik, drukken. Ja, ik heb je al in de gaten, Ik heb je wel in. Dat is het een beetje. Maar het, eigenlijk moeten we terug naar de basis van: het, gewoon, ik geef je een hand hier. Eigenlijk moet je elkaar nog gewoon een slap handje geven. Ik vind het altijd een uh. ja, Ik had vroeger een dokter, ja? dokter Drenthe. Maar dat was net alsof je in een sponsje kneep. Ja, dat is zo. Dat, uh, <laughs> dat moet je altijd een beetje lul. Uh. De volgende keer, als je dan weer de hand aansteekt... Nou, ik knijp, doe maar. Ik knijp even daarin of zo. Maar niet ja. in mijn hand. Ik vind het zelf. Maar goed, ja. dat hoort eigenlijk wel. Want het is een ontwapenende set eigenlijk. Elkaar een hand geven. In okay. plaats van een hele harde handdruk te geven. Nou, ja, je hebt ook inderdaad... Want als je pijn in je handen hebt... Zijn er zijn natuurlijk best wel mensen die hebben reuma in hun handen. hebben. Ja. Als dan zo hard heb je echt van... Oh, je zakt door de grond. Ja. Nou ja, het is natuurlijk wel heel makkelijk om dat moment... Als je ont-ontwapend bent, om dan even in te grijpen. In die hand flink in te knijpen. Zo. Ik heb hier de power. Nou, ja. dat heeft Macron dus gedaan. Ja, ja, ja. ja. En uh, daarna deed hij ook nog even een heftige toespraak. Dat op het feit... Uh, dat hij niet zo lekker bezig is en dat Amerika uh, ja, de grootste vervuiler is. En naar nou, de hele rattenplan. Maar goed, de Amerikanen werken er zelf aan. Ja, dat komt allemaal wel goed. Ik maak me er niet zo heel erg druk om. Goed, alleen ja, het is niet in een, was, een wet vastgesteld. En ze kunnen pas uitstappen, geloof ik, in 2020. Hè? Zoiets was het. Echt waar? Ja, in 2020, okay. want ze zijn net ingestapt pas. Oh. <laughs> dus als wij zeggen met net president af is. want hij, wordt geen, hij krijgt geen tweede termijn natuurlijk, dat weten we met z'n allen wel. Dan, uh, dan, dan moeten ze eruit. Maar dan zou de nieuwe president kunnen zeggen. We stappen er weer in. Nou ja, hoe het allemaal afgelopen Ik vind het mateloos interessant, maar ik zou er niet te veel mee vervelen. Ja. Hoe is het met Am uh, Riemix? Ik zit te kijken. Am Riemix, het uh, eigenlijk... Riem. Riem? Duitse festival. Ja? Dat is, uh, gisteren rond 11 uur werd bekendgemaakt dat. of uh, uh, uh, vandaag wordt bekendgemaakt of het nog doorgaat. Maar gisteren ja. op de overninksafond werd het festival stilgelegd vanwege een terreurdreiging. En de Duitse krant Bild schrijft dus dat de politie twee mannen heeft aangehouden die voor het festival werken. Ze zouden iets op het terrein hebben verstopt, maar wat heeft de politie niet bekendgemaakt? Ja. De ontruiming verliep rustig. Een kratje bier, denk ik zelf. Wat denk je zelf nou? Op Rockhamring. Ja. Je mag niks meenemen, wat stop je dan? Een kratje bier? Hé, hey, ja. dude. Ja, ze doen het stiekem ook en geven het over het hek aan natuurlijk. Ja, maar is... is dus het grootste meerdaagse rockfestival van Duitsland. Het is dus eigenlijk net als bij ons Pinkpop. En ja? het is dus de Nürburgring. Ring. Is dat, dus, ik, ik heb het idee, is dat bij Nuremberg? of is het bij Nürburgring? Oh, vraag me niet. Maar ja. ik, vraag me wel of ze de gisteren maar ja, op mogen. Pinkpop gaat wel door. Op de eerste dag staan Justin Bieber, DJ Martin, Garrix en Kensington ja? op het uh, podium. En het regeringstoestel PHKBX is nog één keer te zien voor het publiek. Want dit is het nieuws, hè? He, van, van wat is er vandaag gebeurd. De Fokker 70 gaat na... Verzichtiging naar fucker, de man? Australische maatschappij Alliance Airlines. Dat is het uh, oude toestel van Willem. Van Willem? En, en Willem van, van, van Oranje. De... Ja. Is ja. Dood een tijdje. Ja. ja. Willem Alexander. Oh, Willem he? Alexander. Ja. ja. Oké. Okay, dus, uh, nou, uh, interessant. Ik, ik wilde eigenlijk even weten wie er allemaal speelde gisteravond. Wat hebben ze nou eigenlijk gemist? Maar ik had ook... oh, dat kan we kunnen het wel even. Ja, zoek dan maar even op de winkel. Ik ben even nieuwsgierig naar nou, wat ze bij Rock and Green allemaal hebben Oh, Misses Rock and op. Ring. Rock and Oh, oké. Okay. Ja. Het is uh, wel allemaal in Duits, ja? In Duits? Oh, ik dacht, ja, ja, jij ja, je uh, woon in, Duits, je woon in Zandvoort. Het is de tweede taal is Duits, dat had ik ja. altijd begrepen. Line-up, Rock and Ring, ja. 2017. Even kijken hoor, maar er staat echt uh, niet een speelplan: Basement Jacks. Ja. Een, basement uh, is dat? Dus ja, weer een andere uh, Basement. Vrijdag had je dus, uh, ja, het zijn wel een vage namen allemaal. Ja, het uh, Simple Pl Plan, die ken ik wel. Dat is een aardige band wel. Okay. In Flames. and Bone Man, ken je die? Ja, ja ken ik, heb ik ook wel een schortje. Don Broco, Raz, Welshie ja, Arms. Het is allemaal wel echt uh, pure rock, ja. Echt boze mannen Ja, rockmuziek is er. Ja, ja, ja. Oh, dat was uh, wel wat voor jou geweest, denk ik dan. Oh ja, Rock -and Bone Man, dat is wel een beetje neuzige muziek. ja. Rag dat is -and Bone Man. Een hele heftige stem. Het is Mandy allemaal voor, voor die gasten die... Uh, die dan uh, zo met een hoofdbengen, bengen, het bengen. Niet, al, niet, niet allemaal hoor, maar goed, uh, eentje <lacht> daarvan wel. Goed. En deze? Deze is vandaag dus uh, Jan Blomquist. Hè? Huh? Nou goed, ja dat zegt me niet zoveel. Oh. Oh, nou dat lijkt me niet echt een pure rocker. Volgens nee. mij doet hij even He. een mooi, heel gevoelig liedje. Ja, nou ja. Goed, Rackenbien, we nog... wachten erop of dat allemaal nog gaat spelen vandaag. Ik denk het wel al. Volgens mij hebben ze dat kratje bier wel gevonden. Gaan ze nou gewoon pennen uh, met het programma. Goed, de Blanchers is ook een geinig beentje. Ik had er eigenlijk dus wel van gehoord, maar dit is een van de laatste platen. I miss those days. Oh, even herinnering ophalen. Ja, yeah, talk about getting older, but there's so much we haven't done yet. Some days I'm not here, I don't get dressed. And I curse my bedroom, but I left it all alone. Cause all this time I'm running away Oude tijd. Weet je nog wel? Ja, dat weet ik al. Ja. Vandaag eh, namelijk eh, op verjaardag. Mijn moeder is vandaag jarig. Gefeliciteerd. Ja, die wordt vandaag. Even eh, rekening, 44, oorlogskind was natuurlijk. Wordt ze drie, 73. 73, dames en heren. En is zijn net ouders bij een oudste zus? Oké, okay, wat grappig. Ha. Andere generatie, ja, over de Mijn zus is in uh, augustus, heeft uh, haar geboortedag. Okay. Nou, in ieder geval 1973. Is nog een heel oude tijd ook. Heel lang geleden ook alweer. Hè. Nou, uh, even kijken. Als we toch over oude dingen hebben. Gisteren. Nee, donderdagmiddag. De tekenaar uh, Stefan Kasper. Ik las dit in de krant. Ik vond het zo'n grappig berichtje. Ik, misschien niet, heb je het ook gelezen. Maar anders vertel ik je het gewoon nog een keer. Hij was samen met zijn leerlingen was hij, uh, bij het Rijksmuseum was hij gegaan. Ja, in gezien. Ja. En zou hij uh, er een rondleiding geven? Uiteindelijk werd hij daar als 30-miljoenste bezoeker verwelkomd. En konden ze hem nachtje slapen in het. Rijksmuseum aanbieden. Hij mag daar slapen. In zijn eentje. hè? In eentje. Met wel bewakers hier en daar om hem te beleiden, begeleiden naar de wc. Als hij even moest plassen bijvoorbeeld. En heeft zijn tekenboek, neemt hij mee. En dan gaat hij een nachtje slapen. Ik vond het echt heel grappig. Zelfs de directeur is nog niet eens alleen geweest in het museum, s'nachts. Ja. Dus hij voelde zich uh, echt een voorrecht. Hey. Maar hij vertelde er ook, uh, daar merk je dat het echt een leraar is. Hij vertelde er inderdaad heel smakelijk over. En dat hij daar gedineerd heeft en... Uh, ja, dat is natuurlijk wel echt heel apart. Ja, het is, uh, ja, iedereen wilde wel eens een keer in een gebouw rondlopen... waar normaal nooit iemand mag rondlopen. Ja. En uh, hij heeft dat gedaan. Ja, en uh, hopelijk inspiratie voor verder tekenen. Want het is een tekenaar natuurlijk. Ben jij daar nou al geweest? Ik heb het idee dat Ooit, ooit, lang maar, geleden. Nee, maar niet uh, nieuwe. Nee, niet oh. nieuwe. Nee, ik moet wel eigenlijk. tijd nou, Tot zo in het tweede gedeelte. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.